3 uur. Dit is Radio 1. met Elspet Guttekken en Prensje Klammer. Jacobine Geel wordt de nieuwe voorzitter van GGZ Nederland. Een Kuifje bestaat en we noemen hem Dirk Bolt. Maar nu eerst het internationaal met Julius Stobenitsky. De diploma-uitreikingen in Rotterdam worden allemaal uitgesteld. Tot eind juni worden er geen eindexamen diploma's in het voortgezet onderwijs uitgereikt. Dat heeft onderwijswethouder De Jonge bekendgemaakt namens de Rotterdamse schoolbesturen. De maatregel heeft te maken met het examenfraudeschandaal op de Iben-Galdoen-school in Rotterdam. Gisteren werd bekend dat daar 24 examens zijn gestolen. De scholen willen meer tijd om te onderzoeken of leerlingen wel op een eerlijke manier examen hebben gedaan. Het is vrijwel zeker dat er ook gestolen examens buiten Iben-Galdoen circuleerden. Er komt een speciale rechter voor burenruzies. Buren met een conflict kunnen vanaf volgend jaar terecht op Burenrechter.nl. Het initiatief komt van de rechtbanken Midden-Nederland en Amsterdam. De rechter gaat zaken grotendeels online behandelen. Naar verwachting kunnen burenruzies over bijvoorbeeld schuttingen, hekjes of huisdierenoverlast... dan sneller worden opgelost dan zaken in de rechtszaal. Nederlandse rechters behandelen jaarlijks zo'n 4000 burenrechtszaken.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 Erdogan zegt dat zijn geduld op is en spreekt van een laatste waarschuwing. Het Gezi Park wordt al weken bezet gehouden door tegenstanders van Erdogan. Ze zijn het niet eens met de bouwplannen voor het park. De protestbeweging breidde zich uit over heel Turkije... en richtte zich vooral tegen de autoritaire stijl van Erdogan. Mogelijk komt er een referendum over de toekomst van het Gezi Park. Kogelstoter Rutger Smit heeft vandaag alsnog twee bronzen medailles ontvangen voor het EK 2006 en het WK 2007. Op beide toernooien werd Smit vierde... en werd hij onder meer verslagen door de witrus Miknevich. Die werd vandaag levenslang geschorst vanwege dopinggebruik. Smit is blij met de medailles. Voor hem was allang duidelijk dat de witrus doping gebruikte. André Miknevich was in 2001 ook geschorst voor twee jaar. Die kwam in 2003 terug van zijn schorsing en die stoot er een meter verder... Dan voordat hij geschorst werd. Dus weet je wel, dan ja, het, het klopt al niet. Het weer, er trekken wolkenvelden over en soms schijnt de zon. Vanuit het zuiden geleidelijk regen. Het is 17 graden in het noordwesten en 23 in Limburg. Morgen droog en geregeld zon. Hoe gaat het op de weg dat horen van John Sauka van de ANWB? Ja, veel vertraging op de A58 vanuit Eindhoven naar Breda. Dat is de Oorschot en af het Hilvarenbeek, 8 kilometer. Dat komt door een uitgebrande trailer van de vrachtwagen. Op de andere rijbaan staat 2 kilometer file. En rijdt u nog in de regio Eindhoven en bent u onderweg naar Tilburg of Breda... kunt u het beste bij knoopend Bateldorp omrijden via Den Bosch over de A2 en de A65. We gaan zo meteen verder met Dit is de Dag. Blijf luisteren.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Renze Klamer en Elsbeth Gruteke. Dirk Bolt hier reist voor tv-programma Spoorloos de hele wereld over... om vermiste familieleden op te sporen. En over de avonturen die hij onderweg beleeft... schreef hij het boek Altijd Ergens Anders. Ben je net weer terug van de reis, Dirk? Eh, uh, nog niet zo lang geleden weer teruggekomen. Ja, Tanzania. Tanzania, ja. deze keer. Naast Dirk zit Jacobine Geel. Zij is de nieuwe voorzitter van GGZ Nederland. En zometeen horen we van Christopher Green zijn tweede nummer. En tegen half vier is er onze dichter bij de dag. Vandaag is dat vrouwtje van de ploeg. En uw mening horen we graag via Twitter met de hashtag DIDD. Of ga naar onze website ditistedag.nu. En ook nog aan tafel zit John Bernhard. Die kunnen we natuurlijk niet vergeten, John. Jacobine Geel, we kennen jou vooral hiervan. Goedemiddag, welkom bij Schepper en Co. Waar geloven jongeren in? Waar laten de christelijke partijen het liggen? Protestantse koning met een katholieke koningin. Oh, er rijdt een auto dwars door. Dwars door de brug. Misschien wel inderdaad, collega. Vanavond herdenken wij in woorden, met muziek. En door samen stil te zijn. Dan nu het CDA. Nieuwe koers. Terug naar het midden. Compassie. Warmhartigheid, betrokkenheid, nabijheid, ontferming, zorg. Dat is compassie. Televisiepresentator van Schepper en Co. Voorzitter van het CDA-congres vorig jaar. Uh, dat was de opdracht, had jij, om de uitgangspunten van het CDA te hertalen. En nu, opeens vanmiddag, voorzitter van de GGZ Nederland. Hoe is dat zo gekomen? Nou, dat is uh, zorgvuldig achter de schermen opgebouwd... Uh, in de loop van de afgelopen jaren. Je werkte er al jaren aan? Uh, nou, nee, dat niet. Maar ik heb natuurlijk aan de voorkant een zichtbaar... altijd televisie gemaakt de afgelopen 10, 12 jaar. En achter de schermen ben ik altijd ook wel bezig geweest... met bestuurlijke dingen, met projecten... waarbij ik wat, me wat langer verbond aan een bepaald uh, onderwerp... en ook aan een bepaalde groep mensen. En dat was dan weer klaar. en Dat vond ik dan heel erg jammer. En dacht ik, dat moet ik weer, uh, daar moet weer iets komen. En dat kwam er ook altijd wel. En zeker na die laatste opdracht, uh, waarbij ik voor het CDA uh, de commissie Nieuwe Woorden, Nieuwe Beelden heb uh, voorgezeten. En daar hoorde je even iets over op dat congres. Mm -hmm. uh, dacht ik, nu uh, begint het wel heel erg te kriebelen. En heel, heel veel mensen vroegen toen ook aan mij: ga je nu de politiek ja, in? Dat hebben wij jou ook wel eens gevraagd. En jullie hier? mij ook gevraagd. Toen de zei kamer. ik nou. Uh, en ik weet, ik, ik, ik heb daar ook zeker serieus over nagedacht... maar tegelijk dacht ik, ik ben geen partijpoliticus. Ik ben het niet en ik word het ook niet. Het is mij te smal. Dus uh, ik zou iets willen doen net in die ring om de politiek heen. En uh, nou ja, goed, dat kun je dan allemaal willen en bedenken... en je handen jeuken en... Uh, nou ja, de, je denkt dat je er zelf klaar voor bent, maar dan moet een ander dat ook nog zien. Ja. Nou en dat gebeurde dit jaar. Ja, en er werd er op een gegeven moment gebeld of ja, gaat dat dan? Ja, ik ben echt officieel gehethunt Kakaan. voor deze baan. Ja. ja dan word je ja. geïnformeerd of je interesse hebt ja, en of dan gaat je al willen solliciteren. Gaat het bijzonder? Ja. Nou, je ja. had natuurlijk wel al inderdaad wat je net ook zelf al zei, wel betrokkenheid en ook al wel bij deze sector. Eerder was je al betrokken bij een grote demonstratie van Ggz-medewerkers op het Maliveld. Sit. Ja, vooral uh, geen hap, rihap ja. hè? Ja, nee, maar dat, is, dat is zo grappig. Want sowieso is het natuurlijk ontzettend leuk... dat ik uh, op die middag, toen ik nog helemaal uh, onbevangen... gewoon ja zei tegen de vraag... zou jij die demonstratie willen leiden? Want het was natuurlijk best wel een ding. Was er stonden een... 7000, 8000 cliënten op het veld. Juni 2010 was Ja, dit. en dat, dat ging om de eigen bijdrage... voor met name dan de psychiatrische zorg. En daar was een ongelofelijke protest tegen. In de hele, het hele veld was opeens verenigd. En dat was heel bijzonder. Dus op het podium stonden ministers, kamerleden alle psychiaters, therapeuten, psychologen, etc. En op het veld stonden boze cliënten met hun ouders en uh, ondersteuners. En ik stond daar om dat een beetje toch uh, zo uh, in banen te leiden... dat iedereen ook wel naar elkaar wilde luisteren. Mm -hmm. En toen dacht ik, ik ben geen vakbondsvrouw, zal ik ook nooit worden. Uh, dus ik ga niet uh, met, met roeptoeters uh, doen wat die mensen allemaal uh, vinden en, en, en, en zeggen... En toen dacht ik, dan ga ik spandoeken voorlezen. O, ja. Want daardoor, door te citeren, uh, houd ik mijn eigen o, het handen vrij. O, waren niet dit. Nee. nee, wat jammer nou. Maar gaf ik mensen wel heel erg het gevoel dat ik ze zag en dat ik ze hoorde. Ja. En, en uh, kon ik tegelijkertijd de, de draai maken en van ze vragen van nu is de minister er. En dan wil ik ook dat jullie naar haar luisteren. Ja. Dus nou ja, dat spel, dat was toen een hele spannende middag. Mm. Maar dat ging goed. En het, nou ja, dat, dat heeft helemaal niets te maken met dat ik nu deze baan nee. heb. Maar het leuke is wel dat het, het veld mij toen wel gezien heeft en dat ik daardoor ook wel dacht, goh, wat is dit een mooie sector. Want wat is, de, wat is er in die sector wat, je, wat jou zo aanspreekt? Nou, geestelijke gezondheidszorg, dat is natuurlijk eigenlijk uh, niet iets wat zich afspeelt in een hoekje van onze samenleving, maar dat is eigenlijk een dimensie van samenleven en van leven en van uh, soms ook het verknoeien van leven... en van wat er ontsporen kan tussen mensen... maar ook in je eigen hoofd of in je eigen systeem. Mm -hmm. uh, en wat ik natuurlijk vanuit de theologie... Uh, eigenlijk ook altijd wel uh, als vanzelf deed... is daarover na te denken... en over wat kwetsbaarheid eigenlijk is... en hoe je daarmee omgaat, individueel... maar ook onderling. En wat voor vangnet je daarvoor uh, moet, uh, moet, moet creëren. Ja. Nou, dat, is natuurlijk, dat zijn natuurlijk allemaal gedachten... die eigenlijk in deze sector ook heel erg relevant zijn... En ja, Dus daarom vind ik het veld heel mooi. Ja. Ja. Het is wel een heel moeilijk moment waarop je aantreedt. Want het is natuurlijk een veld dat net zoals de hele gezondheidszorg... ontzettend met bezuinigingen te maken krijgt. Ja. Uh, dat lijkt me ook best heel moeilijk om daar dan op dit moment in te ja. stappen. Want maar ik het... moet ook eerlijk zeggen dat ik deze baan heel graag wilde... omdat ik iets heel moeilijks wilde. Oh ja? ja je houdt ik dacht... niet van makkelijk? Nou ja, ik dacht wel van... kijk, dit is natuurlijk voor mij echt uit de comfortzone. Hè. Je hebt het daar gisteren ook met iemand over gehad, hoorde ik toevallig. Maar dit is heel erg voor mij niet wat ik altijd gedaan heb. Dus ik... Ik, had, ik zat echt op een punt zelf waarvan ik dacht: ik kan nog 15 of 20 jaar, hoe lang werk ik, eh, nog gewoon blijven doen wat goed gaat en wat ik leuk vind. Mm -hmm. Maar ergens is dat net alsof ik dan gevulde speculaars blijf eten. Dat wil ik niet. Nee. Ik wil ook eens een keer weer een droge boterham en dat ik gewoon moet kouwen. En die boterham is wel droog in die geestelijke gezondheidszorg. Ja, maar dat is natuurlijk niet het enige wat daarover te zeggen is. Nee, maar het is wel waar je mee te maken krijgt. Ja, absoluut Daar ook. De en het is ook en omdat ik uh, gezegd heb... ik wil me committeren voor langere tijd. Ik wil, ik wil verduurzamen. En ik wil ook zelf bouwen. Want als, als interviewer vraag je natuurlijk altijd aan anderen... hoe bouw jij? Mm -hmm. En ik wilde dat gewoon ook wel eens zelf echt doen. Ja. Zou je en deze, dat deze baan typeren deze als, als moeilijk, maar niet leuk? Moeilijk en erg leuk... Wel zo leuk. Niet leuk. Nou, omdat je zei ik doe al ik kan nog 15 20 jaar iets leuks blijven. Iets wat ja, ik leuk iets vind. vind ja, Nee, maar leuk? iets leuks in de zin van dat ik dat ik gewoon weet van dit kan ik allemaal gaan. Gaat goed. En dit, dit uh, kan zo gek niet gaan, maar ik, ik, ik, ik heb mm. het in mijn vingers, zo langzamerhand. en ik kom nu in een gebied waar ik ook echt weer niet alleen dingen moet leren, heel veel, ook techniek moet leren. Hè. het gaat natuurlijk ook heel erg veel over techniek. Maar ook techniek in euh, wat voor zin? Nou, de hele verzekeringsproblematiek. Dat is natuurlijk een heel technisch. Hoe heel hoe ingewikkeld het ja, in elkaar zit. is echt hebt. wel ingewikkeld. Uh, dus dat, maar het is ook het lobbyen. Het is ook het, het, het, het. Je bent gewoon boegbeeld van een belangen, van een koepel. Dus je moet belangen behartigen in Den Haag en elders. Uh, en, en je moet het met elkaar ook steeds weer een weg zien te vinden... uit wat ook echt af en toe wel crisis en knokken zal zijn. Ja. En, en, en daar zit een element in waarbij je als voorzitter of dagvoorzitter... kom je daar niet aan. Want dat is in een dag kom je nooit zo ver. En in een maand ook niet. En in een half jaar ook hm. niet. Maar op een gegeven moment komt het dan op leiderschap aan. Maar dat dat is... is gewoon een andere laag. Ja, ja. Je maakt het jezelf wel moeilijk. Ja. Want ja. de veiligheid, dan hadden we gezegd... nou, Cabine Geel was, was altijd een succesvol televisiepresentatrice. Ja, en nu ben ik een mislukte voorzitter. Nou, ja, ja, dat weet de ik de niet. <laughs> maar dat, zou, dat is een mogelijkheid. Waar komt dat vandaan dat je dat toch wil opzoeken? Nou, dat wat ik net eigenlijk beschreef... dat ik uh, toch uh, in toenemende mate, als er weer een project was afgerond... het gevoel had van, ik, ik, ik, ik, ik, ik ga iets missen als ik toch van incident naar incident blijft gaan. Wat uiteindelijk televisiewerk in zekere zin is. Ook oh. al doe ik het al heel lang. En al doe ik al heel lang ook hetzelfde programma. Schepper en Ko aan tafel. Wat een fantastisch podium is om heel veel dingen aan de orde te stellen. Blijf je dat trouwens wel doen? Ja. Oh, okay. Maar het is wel elke week een ander onderwerp. Nieuwe gasten, nieuwe dingen. Uh, en het, het, het wordt nooit taai. Omdat je... Altijd weer opnieuw kan ja. beginnen. Dirk, herken jij dat? Want jij maakt ook in een vies programma Ja, nee, ik luister natuurlijk met belangstelling, zeker. Ik, ik eet ja. nog steeds speculaas en, uh, ja, goed. Niet, Hoe lang nog, Dirk? <laughs> Daar ja, <goed. svindelijk> op een gegeven moment ik tot een droge boter onder de hoek kijken. Ja. Misschien nee. moet je je daarin vastbijten. Wat ja, bewonderenswaardig is. Uh, ja, maar het is, het is natuurlijk ook ambitie. Ik bedoel, het is niet alleen maar. Je hoeft me niet enorm te gaan prijzen hier op niet hoor. Ik voel me. Uh, ik voelde me wel een soort kriegelig worden... omdat ik dacht, ik kom ergens niet aan toe en dat wil ik wel. Ja, wat is het, gro de gro het, grootste, het grootste ding wat jij moet gaan doen in die sector? Nou, Ik denk dat er een aantal grote dingen zijn. Er liggen natuurlijk gewoon een aantal belangrijke opdrachten... en dat is om te beginnen dat er met minder geld uh, toe uh, moet worden ge gekund. Hè. Dus dat is altijd moeilijk. Uh, nou, Dat is één ding. En één van de effecten daarvan is dat er heel veel mensen uit de instellingen... dat is ook een keuze natuurlijk, de samenleving weer in moeten de ambulantisering, zoals dat dan heet. Dus dat betekent dat Wat gewoon... een heerlijk woord. Ja, prachtig. Dus dat gaan we even <lacht> nog niet gebruiken. Maar nee. Dat doe ik pas na 1 september als ik echt voorzitter ben. Nu is Marleen Bart dat nog. Maar gewoon mensen uit de instellingen, de samenleving... en het vraagt iets van die mensen... maar het vraagt ook heel erg iets van de samenleving. Mm -hmm. En niet van de samenleving, maar van hele specifieke wijken... plaatsen waar natuurlijk uh, mensen wonen... die denk ik gemiddeld uh, <klaars> meer met uh, deze problematiek geconfronteerd... zullen worden dan andere wijken en andere plaatsen. Nou daar naartoe te gaan. En gewoon eens te horen van, uh, hoe, waarom vinden jullie dit lastig? Wat vinden jullie eigenlijk? Wat zouden we kunnen doen om jullie misschien ook tegemoet te komen of mm -hmm. te helpen? Wat, zou, wat, wat kun je daarbij bedenken? Om, om gewoon in die zin ook heel erg de verbinding tussen de samenleving... en de psychiatrie te zoeken. Want psychiatrie, dat heb ik nou inmiddels wel begrepen... daar, daar hangt iets omheen wat niet om mazel hangt, om maar zo wat te noemen... Want mazelen, dat is iets uiteindelijk iets uitwendigs. Dat is een ziekte en die gaat weer over. De psychiatrie zit in je hoofd. En in je hoofd, dat betekent ook dat je dat een beetje bent. En, en om dat onderscheid te maken, dat is, mm. dat is best ingewikkeld voor mensen. Maar ik moet oppassen dat ik niet te veel in, de, in ja. de details... Ik ben geen psychiater, zou ik ook nooit worden. Nee. Maar, maar dat is wel het nee, ga nee, je, je, je, je zoekt de leiderschap, hè? Nou ja, dat is denk je een, dat, dat je dat, er, je dat, dat, je dat okay. hebt door een zeker charisma of wie zij? Nou ja, ik, ik ken een... je wel enig charisma toe, maar op een bepaald terrein natuurlijk. Ja. Uh, en, en echt leiderschap met, ja. met, met, met lobbyen en dat soort dingen. Ja, dat, dat, dat is een dat ontdekkingstocht. Uh, maar het is wel zo dat ik uh, nu vaak genoeg ook echt langere projecten heb dat gedaan en geleid, dat ik weet dat ik uh, dat kan. Okay. Ja. we gaan het zien. Christopher Green, jij gaat ons <laughs> nog even verleiden met een nummer. Welk nummer wordt dat? Still running, heet Ik ben benieuwd. When I was young I would climb every tree From the desert To that alone and distant sea So I could be Yeah, I could be Alone with you When I was lost I was bar room just to see if she's inside, but all I found was that blue and guiding light that couldn't keep you by my side. Yes, I'm still running after all. Green, still running. Dankjewel en heel veel plezier op Pinkpop. Dirk Bolt vliegt al jaren de hele wereld over voor het televisieprogramma... spoorloos op zoek naar mensen die gemist worden door hun familie hier in Nederland. En tijdens zijn reizen schrijft Dirk veel columns voor onder andere de KRO-gids... Een aantal van deze columns en nog wat meer verhalen zijn nu gebundeld in het boek Altijd Ergens Anders. Dirk, je bent net terug uit Tanzania. Ja. Heb je daar gezocht wat je vond? Eh, ge ge Gevonden wat je zocht. Je. zocht? <laughs> gezocht, ja, ja. Allebei. Ja, ja, nee, dat is allemaal. Het, uh, het is gelukt. Uh, ja, niet, niet zo wonderwel, maar wel goed afgelopen. Ik bedoel, ja, prima. Okay. Ja. Maar het is een er er er Ja, ergens. Hele, helemaal bovenin. Daar ben ik ook wel eens geweest. Je kent Tanzania, meneer Berg? Towa Umbu. Bulu, dat soort namen. Oh, bij de Irak-stam. Mumbulu, daar ben ik wel eens geweest. Bij de Iraku-stam. Ja, die wonen daar. Ja, die wonen daar. Ja, die staan Ja, Ja, vooral nou ja, ja. Sorry, ja. ja, je, ja je kent zo'n beetje je wereld. Ja, dat ja. vind ik mooi. De, de meeste mensen die kennen natuurlijk jouw programma Spoorloos met, uh, wat is het gemiddeld, 2,2 miljoen ja. kijkers. Ja. Er zullen vast enkele mensen luisteren die het uh, nog niet kennen, uh, vreemd genoeg. En ja. daarom uh, om, om ze een beetje in te leiden in wat het dan precies is. Okay. Gaan we luisteren naar een fragmentje over de zoektocht naar de ouders van Lidia, zeg ik het zo goed. Ja, in Brazilië. Ja, klopt. De vader daarvan. Van, uh, van Lidia, die wordt redelijk snel gevonden. Maar dan uh, start eigenlijk pas de zoektocht naar haar moeder. Ja. Mirjam Brais is in het dorpje in elk geval niet bekend. Maar wanneer zij een echte goudzoekster zou zijn... moeten we doorlopen naar de plaats waar dat goud echt gewonnen wordt. Een half uur over glibberige paden. Het is vochtig en warm. Geen weer om je uit te sloven, zou je zeggen. Kun je hier nou Mirjam Brais laten vallen, Frans? Ja. Uh, precies, kon je ze maar is Mirjam Brass. Miriam Brass. Mirjam en haar man Afonso zouden zijn vertrokken naar de grote stad Altamira. Met het geld dat ze al goudzoekend verdiend hebben, zouden ze een kleine bar hebben gekocht. Vlak voorbij de brug ligt inderdaad een barretje. Idee, idee, Miriam. Eh, José, leg haar maar even uit dat we hier zijn. Omdat Lisa ons gevraagd heeft om haar familie te zoeken. Maar sinds je daar juist omdat je zei, Kort samengevat. <Wagner> yeah. Je ja, knipt al even in je vingers. <Fern: k hypotheses> ja, ja, ja, goed. Ja, je hoort de. Ik bedoel, ken natuurlijk al een beetje. Precies, hoe liep dit af? Uh, dit liep goed af. De vrouw is bueno gevonden. Ja, de moeder is gevonden. Dat was de laatste vrouw die je hoorde. Uh, een opvallende vrouw die, notabene zelf een uh, kind in huis had genomen. Dat uh, aan zijn lot was overgelaten door zijn ouders, ja. dus uh, toch nog iets goed gemaakt had van wat zij misschien ooit, uh, zou je kunnen zeggen, ja, verkeerd gedaan heeft. He? Zo, zo, zo voelde zij het ook zelf wel een beetje. Ja, precies. Dus dat was een mooi, mooi einde. Ja, jij doet nogal wat natuurlijk in eerste plaats voor het programma, dat, dat is uh, het, het primaire doel, maar eigenlijk verander jij gewoon mensenlevens. <laughs> nou ja, je, nee, voeg, ja je, voegt er, je, je voegt er iets aan toe. En je voegt er voor de mensen die zoeken, en dat weet je dan iets heel belangrijks aan toe, want zij zijn echt uh, echt, ik bedoel, als je zelf uit een, de veilige omgeving van een gezin komt... waarin iedereen elkaar kent, uh, is dat uh, even lastig voor te stellen misschien... hoe waanzinnig belangrijk het kan zijn uh, dat je uh, weet wie je ouders zijn... waar je vandaan komt. Voor die mensen is dat, en dat zie ik iedere keer weer, zo belangrijk... dat zij daardoor helemaal, uh, ja, dat, dat, dat, dat doet ze zoveel. Ja. En dat is ook uh, zo mooi om te zien dat zoiets... In mijn ogen dan klein. Dat is helemaal niet badineerd hoor. Maar ja, je hebt iemand gevonden. Oké, okay, klaar. Professioneel gezien, oké, okay, u bent het. Maar dan pas begint in dat leven van degene die zoekt. Ja, is, is de cirkel rond. En dan kunnen ze aan de slag met, uh, met het vervolg. En dat is ingrijpend. Ja, precies. Maar nu relativeer je je eigen rol een beetje. Want jij bent wel degene die, die dat startpunt creëert. Ja, maar ja, goed, waarom, zou je, daar, uh, waarom maar, zou je dat niet relativeren? Nou ja, uh, relativeren, maar, maar sta je er wel eens bij stil? Hoe, hoeveel, van hoeveel mensen jij het leven eigenlijk... In ieder te, misschien, te weinig, je... misschien te weinig, misschien te weinig. Ik probeer er ook een beetje reëel over te doen. Ik bedoel, ja, je zoekt... En ik, mij wordt de mogelijkheid door de KRO geboden... Om, uh, om zoveel tijd te nemen om iemand te zoeken. En ja, dan, dan kun je... Verder komen dan mensen die, uh, die zelf aan het zoeken staan. En dan ben je, sta je staat in dienst van het programma. En ook een beetje in dienst van degene die zoekt. Dus al te veel boskopperij uh, niet graag. Uh, u laat wel vrij reëel zien hoe het is. Hè? Ook als het niet goed gaat. Ja. Want dat is ook wel eens het ja. geval. Uh, hoe, hoe is die verhouding? Tussen dat, het, dat mensen echt blij zijn met wat ze gevonden. En, hè, hè, en, en mensen die achteraf zeggen. Nou ja, misschien was het toch beter geweest om het niet te weten. Ja, dan, ik moet je heel eerlijk zeggen. In, in, in, precies weet ik dat niet. Ik weet wel. Uh, hè, want dat komt vaak weer bij de redactie terecht. Als het gaat om. Uh, ja, hoe, hoe, hoe iets na maanden of weken zich ontwikkelt. En wat mij wel opvalt is dat mensen altijd onder alle omstandigheden... of onder de meeste omstandigheden heel erg blij zijn... dat ze het punt bereikt hebben waarop ze hun uh, ouders, familie, moeder, vader... Uh, mogen ontmoeten. En, en, en ook al denk ik wel eens... He, in sommige gevallen van, nou, dit, dit is toch wel een hard verhaal... wat je te horen gaat krijgen van je moeder... die nou ja, misschien wel niet zo'n fijne levenswandel heeft gehad... of beslissingen heeft genomen waar je als kind... wel eens niet zo blij mee kunt zijn. Maar toch, in eerste instantie is het zo... dat mensen bereid zijn veel te vergeven. En, en, en blijer zijn met wat ze uh, af kunnen ronden... Mm -hmm. dan uh, het, de ellende die ze op kunnen rakelen. Al komt het zeker voor dat, uh, ja. ja, wat zal ik zeggen... 20 procent? Ja, ja ik, ik, weet niet. ik durf daar, ik durf daar nee. geen enkele uh, nee. vaste uitspraak over te doen. Klinkt bijna een beetje als familiediener dit. Maar dan internationaal. Nou <laughs> ja, we eten nooit zo uh, lekker. <laughs> ja, hebt geen ook bij je helaas. Nee, nee, <laughs> nee, over nee, eten nee. gesproken, dan ja. maak je zelf een mooi ja. brugje. Want je, je komt natuurlijk in allerlei culturen, ja. van, van hier ja. tot, uh, tot Tokio. Letterlijk, uh, in, jouw, in jouw boek, ja. uh, altijd ergens anders staan er ook een, uh, behoorlijk wat voorbeelden van genoemd. Bijvoorbeeld in Marokko, waar je dan in een restaurant zit te eten. Ja. En dan gebeurt er iets opmerkelijks. Ja, dat was een heel bijzonder uh, bijzondere etentje. Omdat je dat totaal niet verwacht. was in vest, dat bedoel je toch? Hè, waar uh, we uiteindelijk aan het filmen zijn en uh, op het eind van de avond nog iets een lamsboutje wilden eten. Nou, ik dacht, dat kan in Marokko wel. Uh, er was toch één bij het hotel in de buurt, één restaurant open. En daar kwamen we terecht. Ik zal een lang verhaal kort maken. We zitten daar lekker te eten. Op een gegeven moment hoorde ik een raar geluid achter me. Een soort neus ophalen en, en, raar, en ook een beetje gedoe. Er zit er dus een, een man. Een, ja, een Marokkaanse man, denk ik dan, met, met een vrouw. Die hebben klaarblijkelijk oneenigheid. En hij zit daar in haar gezicht te spugen. Hè? En uh, ja, dat is toch raar. En uh, als je dan... Uh, je, je kijkt er eens naar. Je bent met, met, met, we waren met z'n drieën. Dus je kijkt, eens, dus, denk nou ja, vreemd. Je, slans bij slans. Je, de, ze, denk je natuurlijk niet, maar je denkt wel... zal ik me daar eens mee gaan bemoeien? Nou, na, na twee keer nog een keer de neus ophalen... dachten we, kom, we gaan er dus wat van zeggen. Dus ze hij bleef spugen. Op, ja. In het gezicht ja, van zijn Ja, verrouw. en hij had er ook nog een secondant naast zitten... die helemaal niks deed. Dat vond ik raar. Ik zeg de meneer, dat is niet fatsoenlijk wat u doet. En toen, toen ging het even snel van kwaad naar erger. Want die man die was er niet van gediend van deze commentaren. Die kon goed Italiaans praten. Dus die kende een aantal scheldwoorden die ik ook <lacht> kende in het Italiaans. <lacht> en die, was ook, die liet ook gewoon duidelijk zien dat hij gewapend was. En dat het niet de bedoeling was dat hij uh, in de reden gevallen werd in zijn, uh, met zijn activiteiten. <lacht> nou ja, dan zit je toch niet lekker meer uh, aan je lamsbouwtje. <lacht> en, en dan wil je... ja Eigenlijk denk je bij jezelf, ik wil dus nu Rambo zijn... Ja. En dan draai ik hem in zijn nek om. En dan red ik die vrouw. En dan weet je wel. Maar toen waren, dat toen was, lezen, ja, we ja. een, ja. een je ja. op langer hol In, in de kolom kun je dan nog iets verder fantaseren. Ja. In het echt denk je toch bij jezelf. ja. en wegwezen. Ja, misschien ben even wegwezen. Maar hoe zo. vaak heb jij je leven gevreesd tijdens voor dit programma? Oh, niet. Nou ja, zo'n paar keer. Nou, een paar keer. Weet je, dus levenvrees is heel erg gezegd. Maar wel dat je in een situatie terechtkomt. waarin je denkt, ja, dit is wel zo. Hier kan het zo gemakkelijk de verkeerde kant uitgaan. Dat je ook niet. Precies weten in Indonesië, in Afrika. waar je autoriteiten tegen krijgt... die niet meer. Uh, in het rechte spoor te kletsen zijn. Want je bent wel eens gearresteerd? Ja, we hebben een paar keer gearresteerd. En, en, en als je dan. Ja, in Amerika is met dat wel eens gebeurd. en dan weet je gewoon. dit gaat wel goed. Want. weet je, dat is. hier, hier komt de sheriff en die zegt zodra ik ja niks aan de hand. Maar als je in uh, Ghana een nacht vastgezet wordt... bij een krankzinnige gevangenis... en je wordt de volgende dag meegenomen in geblindeerde auto's... naar een, ergens een binnenland in... en je <laughs> rijdt drie kwartier... en je krijgt niks te horen... en je stapt uit bij een gebouw van de geheime dienst... dan denk je toch... en je wordt beschuldigd van spionage... terwijl je alleen maar een shot hebt gemaakt van de haven... dan denk je toch... Dat kan maar zo verkeerd gaan. Misschien ja. moet ik eens uh, ingrijpen mijn leven veranderen, denk je dat dan? Ja, of niet? De volgende keer gewoon niet meer goed uitkijken... dat je niet als een politiebureau gaat filmen. Oh, dat nee. is dan ja. de, de les. Ja. Dat, dat soort verhalen staan in het boek altijd ergens anders. Er staan ook nog wat, wat lichtere dingen. Bijvoorbeeld ja. dat jij een beetje een stempelfetischist bent. En dan gaat het over de stempels in je paspoort. Oh, ja, nee, ja, goed. Op een gegeven moment moet je, ja, dat is heel Helsinki mag ik aannemen. De, ja. de, de, de, de treinreis, ja, dat was een mooie treinreis. Want even, je zou denken, je komt in zoveel landen... het maakt je niet meer uit, maar jij bewaart al die paspoorten ja, met ik alle bewaar, stempeltjes. Ja, ik bewaar wel mijn paspoorten. Eén keer is een paspoort van mijn gejat, Dat en, vond ik, dat was ik heel erg, dat was trouwens op het vliegveld van Bogota. Dus het was ook nog rampzalig. Maar dat was, dat, was, dat vind ik verschrikkelijk, want het was bijna vol. Daar ben ik hmm. toch wel heel erg trots en, en je op. Wil dat ze goed gezet worden, hè? want anders zijn ja, het goed. Uh... Ja, kijk ook altijd naar. Of de wel, je, je staat al met angst en beven bij de stempelding te kijken. Je denkt hij doet het niet op de stempel. <laughs> en er ligt altijd wel u... een bankbiljetje naast nou, ook. Hè? <laughs> nee, dat, is ook wel, ook wel, ja, dat wel, heb ik ook, was wel, wel, ook wel. Dat heb ik ook wel Dat is lang geleden in Indonesië was het in mijn geval. Okay. Maar je kijkt dus of die man hem wel in de ink doet en dan goed de opzet. En als hij niet te goed in de inkt doet, dan zeg ik wel... we u eventjes in uh, inkt... Uh, en dan wat zegt ze dan? <laughs> ja, dat doen, dat doen ze dan ook netjes. Met, met een vriendelijke glimlop? Met een vriend nou, niet, over, niet overal. Je zegt het ook niet overal. Maar goed, de man die mij dus geen, uh, geen stempel wilde geven... omdat ik hier in de, de EG binnenkwam en uh, dat was niet de bedoeling... die heb ik toch wel moeten vragen om toch het paspoort wel te stempelen. Want ja, ik wil het wel graag <laughs> hebben. Wij uh, gaan naar onze dichter bij de dag. Vrouwtje van de Ploeg is dat. Vrouwtje, goeiemiddag. Goeiemiddag. We zijn benieuwd naar jouw gedicht. Ja. Vlag. Wat valt er te kiezen voor een land ver weg van hier? Conservatief of conservatief? Het land heeft steun nodig, maar het, komt maar het komt ons niet uit. Zij tellen hun knopen aan het einde van de maand. Wij zien wie geslaagd is. Vlaggenmast met tas. Even denken we terug aan onze oude tassen. Brugklassers met rugzakken groter dan zijzelf. Dan zij de kilo's papieren wijsheid die maar niet in je hoofd. Wilde blijven hangen. Een vrouw maakt nieuwe woorden en nieuwe beelden. Compassie voor een partij. Zij wilde iets moeilijks. Droge boterhammen en goed kouwen. ziektes in het hoofd van mensen. Geen mazelen die vanzelf weer overgaan. Dankjewel, vrouwtje. We zetten jouw gedicht op de website. Dit is de dag. Nu En dan kunt u ook de gesprekken terugkijken en reacties of ideeën kwijt. Ja, wij bedanken onze gasten van vandaag. Sander Terphuis, Catherine Knowles... Frank Petter, John Bernard, Jacobie, de Geel, Dirk en Christopher Green. En Radio 1 gaat zo meteen door met Vila-VPO, Ger Jochens en Tesselblok vanuit Den Haag. Ger, wie hebben jullie te gast? Ja, hallo. Nou, eerst even iets anders zeg. Uh, uh, <laughs> Tessel is twee minuten geleden oma geworden. Oh, Gefeliciteerd. Oh, oh, dank je wel, dank je wel. KG weet ik niet, maar hij nee. heet Jari. Oké, okay, heel goed. <laughs> en oma <laughs> so, en ik die, die praat zit. zo meteen met Ad Melkert. Hij <laughs> was lijsttrekker van de Partij van de Arbeid, minister oh. Sociale Zaken. Hij zat bij de Wereldbank, speciale gezant voor Irak. En nu leidt hij een commissie van de Partij van Arbeid die linkse oplossingen zoekt voor de crisis onder het motto... linkse praatjes vullen wel degelijk gaatjes. In het politieke panel gaat het onder meer over het manoeuvreren... van de voorzitters van de beide kamers in zaken die kwestie... of wilders bij de inhuldiging bewust uit de buurt van de koning is gehouden. Dat zometeen in Villa VPRO. Dit is Radio 1. Het is uh, half vier. hier is Joris Tobinitski met het NOS-journaal. Leerlingen in Rotterdam moeten nog even op hun diploma wachten... want vanwege de examenfraude worden er tot eind deze maand geen diploma's uitgereikt. Dat heeft wethouder De Jonge gezegd. De scholen hebben meer tijd nodig om onderzoek te doen... naar leerlingen die mogelijk fraude hebben gepleegd... met examens die zijn gestolen uit de Iben-Galdoen-school in Rotterdam. Er komt een nieuwe vragenronde over de gang van zaken... rond de commissie van in- en uitgeleiden... bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Dat is de uitkomst van beraad tussen de fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Volgens PvdA-leider Samson blijven er vragen over de procedure. Gisteren berichtte de Volkskrant dat eerste kamervoorzitter De Graaf, PVV-leider Wilders, met een kunstgreep uit de commissie heeft geweerd. En de Verenigde Staten voeren al jaren cyberaanvallen uit op doelen in China en in Hongkong. Dat zegt klokkenluider Edward Snowden tegen een Chinese krant. Snowden klapte vorige week uit de school over de online spionagepraktijken van Amerikaanse inlichtingendiensten. Hij is ondergedoken in Hongkong. En dat zijn de hoofdpunten. Voor de verkeersinformatie, John Sohoka bij de ANWB. Met files op de A2 Maastricht naar Eindhoven. Daar staat tussen de knooppunten De Hoogt en Baterdorp... vijf kilometer na een ongeluk met een vrachtwagen. Bij knooppunt Baterdorp is de linkerijst ook dicht. Daar staat het ook vast op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Daar staat voorknopend knooppunt 4 vier kilometer. Op de andere rijband van de 58 staat tussen de beste Moergestel drie kilometer. Korte file in de regio Rotterdam op de A20 naar Gouda... bij Rotterdam-Krooswijk drie. En op de A27 Utrecht richting Gorken. Daar staat voorknopend Lunetten ook drie kilometer. Dit is Radio 1, Villa VPRO, de Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO vanuit Den Haag aan het Binnenhof. De nieuwe anti-kernwapenactivisten Lubbers en Van Acht, de kwestie wilders weren uit de buurt van de koning en extra bezuinigingen die drukken op de coalitie. Daarover gaat het in ons politieke panel na vier uur. Ad Melkert, oud-partij van de Arbeid, minister en luistertrekker, is weer even terug in het land om linkse oplossingen... voor de economische crisis te bedenken voor zijn partij en de rest van Europa. En hij is onze gast. En Metropolis Radio is op bezoek bij een zeer aardse priester in Barcelona. Uw reacties zijn als altijd welkom via de site villa-vpro.nl. Dit is tot half vijf Villa VPRO. De Tweede Kamer debatteert op dit moment... over het emancipatiebeleid van het kabinet... Beloningsverschil tussen man en vrouw is nog steeds een hardnekkig verschijnsel... dus onderwerp van dat debat. De PvdA zit zat en overweegt met een wetsvoorstel te komen... om bedrijven achter de volle te zitten er nu eindelijk eens iets aan te doen. Ze worden namelijk verplicht volgens die wet beloningsverschillen openbaar te maken. Janet het is directeur van Women Inc. Dat is een vrouwennetwerk. Mevrouw Vaas, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, dit wetsontwerp gaat eigenlijk over naming en shaming. Ja... Als dat de methode is die ervoor nodig is, dan uh, staan we daar helemaal achter. <laughs> uh, als, hoor ik hier, werkt ja. het dus? Uh, ik vind het in ieder geval heel goed... Dat er zoveel over te doen is, ook al door de emancipatiebrief van mevrouw Bustermaker, maar ook door dit initiatiefwetvoorstel. Ook is nog in Anne of gek dat er nog steeds zo'n groot loonverschil is, vindt u ook niet? Dat is ook ja. zo, maar het is ook gek, het is al lang wettelijk verboden, namelijk om ongelijk te belonen. Dus je vraagt je af waarom niet gewoon keihard handhaven in plaats van weer een soort reparatiewetje. Ja, dat snap ik wel, want dat heeft te maken met de complexiteit van het probleem. Gelijke rechten betekent helaas niet altijd gelijke uitkomsten. Dat blijkt nu maar weer. En in dit geval heeft het loonverschil voor 18,2 voor 10 te maken met de verklaarbare achtergronden. Namelijk de deeltijdwerkcultuur van vrouwen... maar ook het feit dat ze er af en toe even uit zijn voor een zwangerschap. Dat scheelt toch af en toe een loonstapje. Dan zijn er een aantal dingen niet te verklaren. En die moeten denk ik wel zeker via zo'n naming en shame... Procedure aan het licht gebracht gaan worden. Ten eerste natuurlijk vrouwen die zelf misschien een stukje uh, uh, pittiger kunnen gaan onderhandelen. Maar aan de andere kant ook gewoon uh, de erkenning dat er af en toe verschillende waardering is voor hetzelfde werk van mannen en vrouwen. Ja, met andere woorden, is, zit een ingewikkeldheid in die 7 of 8 procent die niet Klopt. weg te redeneren is naar deeltijd en dat soort zaken, maar exact. waarschijnlijk in discriminatie zitten, maar dat moet je dan vervolgens aantonen en dat is een helve job. Nou alleen al het feit van het aantonen maakt denk ik dat ieder zich ook in alle beoordelingsmomenten bewust is van het probleem en ik denk dat dat de grootste winst is want iedereen wijst graag naar de ander maar het is in ons allemaal hè, die verschillende beloning van mannen en vrouwen ja. ik denk dat ik me er zelfs ook schuldig aan maak ook al ben ik de directeur van Women Inc dat heet uh, het Matilda effect ja. daar is nu heel veel uh, onderzoek naar gedaan uh, laatstelijk als je een wetenschappelijk stuk uh, het identieke stuk een auteur vrouwenaam Matilda geeft of een auteur mannennaam, dan wordt het bij de man uh, significant betrouwbaarder, innovatiever en belangwekkender gevonden. En dat is gewoon omdat we mannen en gezag aan elkaar koppelen... ...omdat er te weinig rolmodellen in de wereld zijn die dat anders bewijzen. En dat is meer een lange termijn probleem, maar dat zijn we ook aan het oplossen. Geldt geld dit, uh, niet alleen die ongelijke beloning, maar dat effect dat u net schetst... ...vind je dat in alle sectoren of is dat alleen in wetenschap? G gewoon laat ik zeggen dat... dat ingeslopen, ingesleten verschil... waar wij ons ook kennelijk schuldig gaan maken. Vind je dat overal? Dat vind je overal en in iedereen erg genoeg. En dat kunnen we dus veranderen door beeldvorming te veranderen. Maar het moeilijke is wel dat het in bepaalde sectoren, hè, zoals um, waar veel vrouwen werken, uh, uh, zorg en onderwijs uh, ook de kop opduikt. En ik, ik wil ook graag het voorbeeld geven uh, dat uh, jongens en meisjes al vanaf het allereerste moment gaan verschillen in de beloning van vakantiebaantjes. Meisjes kiezen bijvoorbeeld bij de supermarkt vaak de kassafunctie, leuk en sociaal. De jongens kiezen het vakkenvullen en het vakkenvullen wordt beter betaald vanuit fysiek arbeid. Maar als het nou zo is dat alle meisjes dan denken, dan word ik vakkenvuller. En dus zich massaal richten tot de vakkenvullers. Dan uh, wordt het verschil daar weer weggewerkt. Doordat het door meer vrouwen wordt vervuld. Dus het is een heel complex iets. En ik ben blij dat PvdA dit wetsvoorstel doet om in ieder geval het deel wat te hanteren, is uh, hier heel goed zichtbaar mee te maken. Ja, uh, nog even iets anders over Wimmenink. Wimmenink is een vrouwennetwerk dat gaat over het verbeteren van de positie voor vrouwen maar door vrouwen uh, uitdrukkelijk zelf. Ik weet dat er in die organisatie heel veel vrouwen zitten uit het uh, bedrijfsleven. Dat, jullie hebben dan toch speciale kennis hoe dat mechanisme van die ongelijke beloning werkt. En zouden van jullie niet specifieke uh, expertise's zijn om er nu echt wat aan te doen in plaats van... Ja, ja. Want het begint altijd met bewustwording. Het feit dat je dit met alle workshops en trainingen die we geven... alle expertmeetings waar wij het initiatief voor nemen... Eh, maken wij eigenlijk steeds zichtbaar. Alleen al door eh, een testje te doen... en met allemaal mannen en vrouwen in beeld en te zeggen... wie heeft het meest gezag? Dan wijst altijd iedereen naar een man van boven de vijftig... Eh, met een ontspannen uitdrukking. Ja, maar, wat, wat, uh, maar wat Ger had. bedoelt is, die bewustwording is er wel... maar het lijkt wel alsof het dan ophoudt. Iedereen is zich van iets bewust zonder er iets aan te doen. Ja, en dan vervolgens moet je met concrete aanpak komen. Daar ja. ben ik het helemaal mee eens. En dat doen we ook. Wij worden daar veel voor gevraagd. En er zijn heel veel partners in diversiteit die wij, waar wij naar kunnen doorverwijzen... die daar ontzettend goed korte metten mee kunnen maken. Dus laat dat proces maar beginnen vanaf dit wetsvoorstel. Een heel link voorstel. Draai de bewijslast om. Een bedrijf dat ongelijk beloont moet aantonen dat het niet discrimineert. Ja. Het is even stil. Dat, weer, dat, dat is pas neming en shaming en andersom, hè? Ja. Guilty until proven innocent. Ja. Je, je draait het om. Nou, ik, ik hou wel heel erg van de uh, regels van onze rechtsstaat. Dus ja, ik zou natuurlijk. graag de andersom uh, methode uh, voorstaan. Maar elk uh, gesprek erover bij de koffietafel, of aan de keukentafel, of bij jullie hierover is denk ik welkom. En het feit dat de Kamer zo met rode konen aan het uh, discussiëren is over die emancipatiebrief, dat stemt mij toch ook wel heel erg uh, vrolijk. Want dat is in jaren niet gebeurd. Oké, okay. Janet Vaze, directeur Win Ink, hartelijk dank. Dankjewel. Pst. Eén minuut. De winkel. Die is best leuk. Die past namelijk wel goed onder mijn jas. Als ik die aan zou doen. Leuke knoopjes. Oh wacht, dit is trouwens niet zo goed. Hier zit een beveiliging aan. Dat kan. Een, een split second dat je denkt van, oh, dit had ik helemaal niet moeten doen. Maar vervolgens de volgende dag doe je het weer. Ja, dit zijn toch wat kleinere t-shirts die ze dus toch de moeite niet vinden om uh, te beveiligen. Maar dit zijn uh, prima shirtjes. Ik denk dat ik op het juiste moment gestopt ben, voordat ik echt gewoon mezelf totaal zou verliezen. Ik zou het bijna willen meenemen. <laughs> oh, dit is echt heel erg. Ik heb zweet onder mijn armen. <laughs> Even frisse neus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 Nederland. Hallo Nederland. Welkom bij Metropolis. Metropolis. Dominees, imams, gebedsheren en rabbijnen. Een beetje georganiseerd geloof heeft een voorganger. Onze Metropolis-correspondenten zoeken deze week priesters op. Gisteren waren we in Turkije waar de alavistische dede... De priester is dat, streng waakt over de discipline. En vandaag zijn we in Barcelona. Padre Manel werkt daar in de armste wijken. En hij is duidelijk een priester die met zijn beide benen op de grond staat. Dat maakt hem dan ook enorm geliefd bij de bewoners. Ik sta hier met uh, Pater Manel in uh, Berdum. Wat voor wijk is dit, Manel? Het is een barrio de inmigración, De inmigración española, de postguerra. Wijk waar veel Spaanse immigranten uit de rest van Spanje naar de burgeroorlog, naar de Spaanse burgeroorlog naartoe zijn gekomen. Hier in Barcelona. En cambio roquetas ya inmigración ya latina y magrebí. Pater Manel die werkt hier in deze wijk en in de wijk eh, roquetas. Dat ligt hier naast. En in die wijk zegt hij zijn veel latijns Amerikaanse immigranten, Noord-Afrikaanse immigranten. ...en een flinke Sigeunerbevolking. Uh, Manel, u ziet er helemaal niet uit als een pater, hè? Ik zie geen wit boordje. <laughs> no, no, no, nunca he llevado. Heeft hij die... nooit, nooit gedragen, zegt hij? Nunca? Nunca. Yo respeto, pero para mí, para mí, hè? Eh? Es un signo de poder o de autoridad que no me gusta. Ja, zegt Manel, zo'n Romeins boordje, zoals ze dat hier noemen... Dat is voor mij een uh, symbool van autoriteit. En daar, daar hou ik niet zo van. Hij respecteert het, dat zijn collega's het wel uh, dragen. Maar zelf heeft hij er geen behoefte aan. Manel, u werkt hier sinds 1976. En dit is altijd een arme wijk geweest, hè? het sí, is de klasse obrera. Echt een arbeiderswijk. En vooral hier, antes de 80. furor la heroïne. Ja, eind jaren 70 waren er heel veel uh, junkies hier. Sí. Hey. Ik heb een chaval Manel, een bekende. Manel, hier is super bekend. Is y en aparte, heeft veel voor dit barrio. Super bekend. Hij is heel lief en heel geliefd. Ze dragen hem op handen. <laughs> nou, Manel, nou, zo kan hij wel weer. Hè? Hasta luego. Hasta luego. Eh, Manel, de aartsbisschop van Madrid, Monsignor Rauco Barrela, Die is bezig met de voorbereiding en de opleiding van een groep van acht duiveluitdrijvers, exorcisten. En dat is nodig, zegt hij, vanwege een enorme lawine van aanvragen voor hulp tegen duivelse activiteiten. Nou, dit is het is nieuws van uh, 23 mei 2013. Als het 2013 had gestaan, dan had ik het ook geloofd. Ben je geen tegelopide, Dat is curieus zo Het zijn inderdaad mensen die dat vragen. Hulp tegen bezetenheid van de duivel, ja? Ja. Aan u ook? Hoe is dat dan? Aquino. Hier niet. Ik respecteer het veel, maar ik denk dat dat het is wat we moeten doen. Ja, zegt hij. Ik alle respect voor, maar ik denk niet dat het het enige is dat we moeten doen. Wat, wat is het belangrijkste voor u als, uh, als priester? U bent toch een soort van bemiddelaar tussen God en de mens. Wat is voor u het belangrijkste? Dat de mensheid solidarisch is en dat het maximaal sofferen sufrimiento. La vida ja, solidair zijn, zegt hij, en, sí. en zoveel mogelijk het lijden uh, sí. proberen te vermijden of te verzachten. Sí, yo diría, hablando antes del exorcismo, que la mayoría le recomendaría más el psiquiatra que el exorcista. Ja, zegt Manuel, de meeste mensen die last hebben van dit soort problemen van bezetenheid door de duivel. Zou dus ik eerder aanraden om bij de psychiater langs te gaan dan uh, bij de exorcist? Hebben ja, we de psychiater ook de exorcist? Voor mij, ja. Oké, nou in ieder geval hier in de wijk is de bezetenheid door de duivel niet het grootste probleem. Hier zijn, wat, wat zijn hier de problemen? Wat ze me vragen is dinero en comida, no... oh, wat, de no demonio. <laughs> uh, Manel, wat de mensen mij hier vragen is geld en eten. Ja, dus het zijn heel wat uh, aardige problemen. Ja. Sí mevrouw in de kamerjas op straat kijk hier in Padre Manel, todos. Ja. Dus is man, wat in ieder geval duidelijk is dat we in deze wijk dat we allemaal heel erg veel houden van van Pater Manel. En volgende week gaat het in Metropolis Radio over duurzame energie. U hoorde een bijdrage van Lex Rietman. De PVDA is op zoek naar zijn wortels, naar linkse politiek. Daarom is er de Commissie Melkert, die zoekt naar linkse oplossingen voor de internationale economische crisis. Ad Melkert, oud-minister, oud-fractievoorzitter Partij van de Arbeid. verliet in 2002 de politiek, was bewindvoerder bij de Wereldbank en speciale VN-gezant voor Irak. En nu weer met enige regelmaat in Nederland om met de Commissie te zoeken naar die linkse antwoorden op de crisis. Meneer Melkert, welkom. Goedemiddag. Deug. U volgt de Nederlandse activiteit natuurlijk en bent regelmatig in Nederland. Um, hoe komt het, dat is een algemene open vraag, um, de, de, maar toch, uh, hoe komt het politieke klimaat op u over? Nou, ik, ik vind dat, er, uh, en dat is niet alleen in Nederland zo, dat vind ik breder in Europa, dat er, uh, ja, dat er iets ontbreekt aan, uh, aan spirit, aan, aan vertrouwen, aan uh, het aanpakken van de toekomst. En dat, dat is misschien nog wel het meest zorgelijke... met wat je ziet met gewoon de economische cijfers... die aangeven mm -hmm. natuurlijk dat we er nog lang niet uit zijn. Uit een crisis die wereldwijd enorm heeft huisgehouden. Maar ik zie toch in andere delen van de wereld... dat er um, meer um, initiatief is om eruit te komen. En waarom is het hier niet zo? Is dat omdat men stiekem toch denkt, het komt wel weer goed... of er is toch niks aan te doen? Um, ik heb het idee dat er eigenlijk... Um, tamelijk eenzijdig wordt gekeken naar hoe je er dan uit zou komen. Hmm. Kijk, um, ik, ik bekijk natuurlijk ook een beetje vanuit Amerika, waar ik vaak ben. En het interessante daar is dat de president van de Centrale Bank... voorop is gegaan om te zeggen... we moeten net zo lang met het monetaire beleid stimuleren... totdat het werkloosheidscijfer uh, weer op enigszins acceptabel niveau is gekomen. Hij heeft er zelfs een cijfer bij genoemd, 6,5%. Dat is echt je nek uitsteken. Mm. De Amerikaanse regering doet daar weer het een en ander bij... in het investeren in infrastructuur of in de steden. Zodat er weer meer mensen gaan bouwen. Daardoor krijg je weer effecten... In, in de woningbouw ook, waar men heeft geprobeerd... de mensen die onder water zitten met hun hypotheekschulden nou, te helpen. Dat is wel duidelijk, nou. hè? Dat, dat, dat dat zo is gegaan in Amerika, hier in Nederland... en überhaupt in Europa, mits je in de Europese Unie zit... kan je wel heel dapper zijn en zeggen, wij gaan enorm veel investeren... net zolang tot het allemaal weer een beetje op de been is... En maar dan bouw je ook de schuld op en je hebt je gecommitteerd aan allerlei cijfertjes waar je aan moet houden. En noem maar op. Het is hier niet zo ontzettend eenvoudig om maar lekker enorm veel in de economie te pompen. Ook al zou je het willen. Ja, maar dat is nou het interessante in Amerika. Want daar gaat de werkloosheid uh, omlaag, uh, de groei omhoog, maar ook het financieringstekort omlaag en in rap tempo. En maar je de schuld niet, niet hè? De schuld niet? De, de schuld uiteindelijk ook. Want uiteindelijk als het tekort omlaag gaat, dan gaat uiteindelijk ook mm -hmm. de schuld omlaag. Dat, dat, dat, dat zal nog een hele tijd duren. En het is niet zo dat je dat mag bagatelliseren. Want uh, je kunt niet met te veel schuld leven. Want en dan zijn ook je rentelasten te hoog. Maar de vraag is of je... Um, uh, eigenlijk de consument ook niet voortdurend het signaal geeft van... Uh, het wordt allemaal nog minder dan het is. Waardoor mensen ook hun portemonnee dicht tegen de borst houden. Waardoor investeerders aarzelen of dit nou het moment is om investeringen te overwegen. Uh, voor de zekerheid uh, mensen uh, ontslagen worden. Hè, voor de zekerheid van het voortbestaan van het bedrijf, zal ik maar zeggen. Kredietverlening, hartstikke moeilijk is voor veel mensen. Dat is te veel van het goede. Dus er zullen ergens wat impulsen moeten worden gevonden in Europa... dat is niet alleen een Nederlands verhaal... om eh, zeker ook eh, een duidelijk pad te hebben om je financiën op orde te krijgen want je kunt je niet veroorloven om dat maar uh, zomaar te laten, maar om dat te combineren met gerichte investeringen, het bevorderen ook van bestedingen, zeker ook in Zuid-Europa, waardoor je ook exporteurs, bijvoorbeeld in Nederland weer de gelegenheid geeft om hun producten daar af te zetten. Maar is zetten. het dan zo? Die, die, die cirkel moet doorbroken worden. Die open vraag van Ger, hè, het politieke klimaat hier. En, uh, u trekt dat begrijpelijk ook meteen in. Ik zie een soort angst en weinig spirit, een beetje benepenheid... om de, in deze tijd van crisis er op een flinke manier uit te komen. Uh, beperkt zich dat, dat, dat wat u opmerkt over de economie... beperkt zich dat tot die economie? Of vindt u helemaal het klimaat hier een beetje in zichzelf gekeerd... en weinig, weinig durf, weinig toekomstvisie? Niet alleen economisch, maar überhaupt weinig visie op de toekomst. Waardoor het dus ook moeilijk wordt om een economische visie te ja, hebben. Maar het, gek, het gekke is, ik begrijp, ik begrijp uw vraag en ik... ik, ik hebt dat zelf ook wel, dat je graag zou willen zien... dat het politieke debat over wat grotere vragen van de toekomst zou gaan... dan uh, nou ja, de onderwerpen die vaak toch de agenda domineren. Ik wil nu geen voorbeelden uh, noemen. Jammer. Maar tegelijkertijd zie ik uh, ook een ander gezicht van Nederland. Uh, als ik zie hoe Nederland ervoor staat internationaal... in termen van creativiteit, van wat er uit dit land komt, uh, ondernemerschap waar vaak hele nieuwe dingen worden ontdekt... die ook in het buitenland met, echt met belangstelling worden gezien... Dan, dan is het nog niet zo slecht in, in Nederland. Want we hebben wel een bevolking die ook geleerd wordt in het onderwijs... dat je uh, voor jezelf mag opkomen, dat je creatief mag zijn... Uh, en moet zijn ook om, uh, om er echt uh, te komen. En daar heeft Nederland geweldig potentieel. Maar als je dat dus een beetje vastzet... in het niet met elkaar echte schouders willen zetten... onder de visie voor de toekomst en ook proberen naast het een gedegen financieel beleid... ook een meer expansief investeringsgericht mm -hmm. beleid te voeren... dan doe je zelf tekort. Ja. Rijkmaak, maar, maar goed, de voorwaarde is er. Er is, die, er is die creativiteit. Er is toch die spirit in potentie is aanwezig. En dan nu naar de commissie de linkse antwoorden op de crisis. In welke richting zoeken jullie het? Vanavond hebben jullie de vierde bijeenkomst. In welke richting zoeken jullie het? Er zijn, zijn een aantal dingen die daarbij van belang zijn. Kijk, we hebben natuurlijk niet een, een druk op een knop en dan druk je op die knop en dan is alles beter. Dus het gaat altijd om verschillende dingen die je moet doen. Ik geloof dat één erg belangrijk aspect is, is dat als je met cijfers bezig gaat, dat je ook compleet moet zijn over de cijfers. Dus eh, niet alleen tekort en schuld en rente, maar ook de werkloosheid je kunt het niet over je kant laten gaan dat de werkloosheid oploopt, zoals in Nederland, en weer niveaus bereikt die ik me nog herinner van begin van de jaren negentig. En laat staan in Europa waar het ver boven de 10% is gekomen. Dat betekent dat je zoveel mensen langs de kant laat staan. En zelfs al zou het wat beter gaan, en, en op een gegeven moment gaat het natuurlijk wat beter in de economische groei, mm -hmm. dan, dan heb je onderweg een heleboel mensen verloren ja. die gewoon niet meer meedoen. Maar jullie zijn nog aan de diagnose aan het stellen. Ja, maar van. we zijn natuurlijk ook aan het kijken naar wat voor oplossingen je daarvoor hebt. Uh, ja, want u, hebt. u zegt hiermee eigenlijk, want dan hebben we het over linkse oplossingen. Uh, een van de linkse oplossingen van de commissie is, of een van de constateringen, dat die werkloosheid eigenlijk vergeten wordt. Dat is de klacht die er veel meer is. Dat Europa van alles doet, maar dat er over uh, werkgelegenheidsplannen of plannen nu, dat daar niets aan gebeurt. Ja. Dus dat is een van de dingen waarvan jullie zeggen, daar moet je je op ja. richten. Ja. Ja. En, en daar zijn ook methodes voor om, uh, om daar wat aan uh, te doen. Melkertbanen. Dat, dat kan, nou, dat is een sluitstuk van het uh, beleid. Dus dat is natuurlijk nooit de hoofdzaak. De hoofdzaak is dat je de economie aan de praat krijgt, maar ook dat je impulsen geeft... om leren en werken eh, mogelijk te maken. Dat je daar misschien ook wat gemeenschapsgeld eh, eh, bijlegt. Dat je investeert. En met name de Europese investeringsbank... heeft een geweldig potentieel om met een betrekkelijk kleine inleg van de lidstaten heel veel geld beschikbaar uh, te krijgen. Um, en dat moet je dan natuurlijk in, in projecten stoppen... die ook veel banen creëren, die Europa ook weer uh, beter organiseren... ook in zijn infrastructuur. En er is nog heel veel uh, te doen. We hebben trouwens zelf ook treinen die we zo nu dan uh, eigenlijk zouden willen vervangen... of mm -hmm. moeten vervangen. Yep, ja. Dus zo, zo zijn er van voorbeelden waar we ook naar kijken, die alles bij elkaar zouden kunnen optellen tot een gerichte impuls om de werkgelegenheid naar boven te krijgen. Het aloude Keynesiaanse begrip en aanpak. Ja, kijk, ik sprak van de week iemand die ook verstand van zaken heeft en die zei van: het is nu toch een beetje Keynes tegen Colijn. Hm. En die uh, heeft gezegd, en... in de ho in hoogconjunctuur, als de jodelend omhoog gaat, dan moet je investeren. Ja, dan, dan moet je juist remmen, dan ja. moet je juist remmen, sparen. Ja. En in tijd van uh, recessie, dan moet je juist stimuleren. Ja en, en het gevaar wat er echt is in Europa. Ik vond het met name ook interessant wat uh, werkgeversvoorzitter Wintjes daar deze week over zei. Is dat als je, als je dus steeds weer blijft reageren op tegenvallers met het, uh, het verder aanhalen van de broekriem, dan organiseer je dus de tegenvallers van morgen ja. en dan blijven die consumenten en investeerders dus nog weer steeds verder achterover uh, hangen, want ze vertrouwen het gewoon uh, nee. niet. Maar dat is de linkse, dat zijn daar, daar in die hoek moeten we de linkse antwoorden op de crisis zoeken. Keynes, het stimuleren uh, uh, van de economie. Ik, ik vind uh, dat uh, de Keynes onder je hoofdkussen hoort te liggen. Ja. Ja. Nee. Oké. Okay. Dan gaan we nu even kijken naar de politieke werkelijkheid. Er is uh, een enorme onduidelijkheid over hoeveel er nou extra bezuinigd moet worden. We moeten naar die 3% begrotingstekort. Of niet. Uh, of niet? Dat is juist het, pro het probleem. Olli Reen, de commissaris die hierover gaat, over de begrotingen van de lidstaten, die zegt: uh, ja, zijn die laatst, 3% hebben we altijd afgesproken, maar 2,8% is eigenlijk beter. Nou, hup, dat is 10 miljard bezuinigen. Nu was hij in de Haag op bezoek om Nederlandse politiek een lesje te geven. En dan zegt hij: ja, nou ja, als het zo slecht gaat. Economisch, dan hoeft het ook weer niet, weet je wat? 6 miljard, dus de VVD. Die was ook een beetje narrig. Die zei: Ja, wat wil je nou eigenlijk? En uh, nou, dat is het klimaat. Er wordt altijd 6 miljard bezuinigd, misschien wel 10 miljard. En dan, uw plan: investeren. Ja, maar kijk, ik, ik ben er niet om um, hier um, uh, de regering te vertellen hoe het precies uh, moet. Want, wat onze, wat onze opdracht is is om zeg maar, voor, de, voor de middellange termijn een perspectief te geven... dat mensen weer het gevoel hebben... die crisis die is nu over ons heen gekomen... door allerlei besluiten die zijn genomen. Ik weet niet waar, maar wij moeten de gevolgen hier uh, dragen. En dat, dat moet je zien om te keren. Dat is niet een zaak van, van korte adem. Wat wel nodig is, en wat ik ook graag zou zien... dat de Europese Commissie zou doen... ook in, die, in dat gesprek met die lidstaten, waaronder Nederland is dat je niet alleen kijkt naar 2013 of 2014 of zelfs 15, maar dat je wat langer kijkt naar waar de structurele sterkten en zwakten van landen zijn. Om een, om een heel vergaand voorbeeld te noemen... als je kijkt naar de Nederlandse pensioenreserveringen... wat we gespaard hebben met z'n allen, dat is heel veel. U een seconde of 20. Nou, dat, dat, dat is een belangrijk punt. Dat is heel veel. Ja. Dat betekent dat er ook weer belastinginkomsten uit terugkomen. Mm -hmm. Nou, dat is 20, 30 jaar van nu. Je kunt ook weer terugredeneren. Maar de hoofdzaak is, probeer niet te eng te kijken naar vandaag of morgen. Het gaat ook om overmorgen. En dat is wat wij in die commissie proberen Oké. Okay. En die commissie, meneer Melkert, komt in het najaar met een rapport met bevindingen. En daar uh, moeten de Partij van de Arbeid en de regering mee, maar het zijn mee doen. Uh, ja, dat hopen wij. Maar er dan we ook wel echt iets mee doen graag. Want we zitten niet voor niks te werken. Oké, okay, bedankt.